11 uur. NPO Radio 1 met Ghilène Plag. De sociale werkplaatsen moeten in ere worden hersteld. Daarvoor pleit vakbond FNV en de Tweede Kamer heeft daar op dit moment een debat over. Zometeen horen we van FNV-bestuurder Kitty Jong hoe het debat in Den Haag verloopt. Want zij glipt even weg om ons bij te praten. Na het NOS-journaal met Dorot Megens. Bij een Amerikaans bombardement in Syrië zijn gisteren meer dan 100 regeringsmilitairen omgekomen. Volgens de door de VS-geleide coalitie was het bombardement... een reactie op een aanval op het hoofdkwartier... van de Syrische Democratische strijdkrachten. Die worden door de coalitie gesteund. Het hoofdkwartier zou zijn aangevallen door 500 Syrische militairen. Daarbij zou gebruik zijn gemaakt van artillerie en mortiervuur... en tanks van Russische makelij. Een Russisch parlementslid noemt het bombardement van de coalitie onwettig... en een daad van agressie. Het aantal boeren dat verdacht wordt van schoemelen... met de registratie van het aantal melkkoeien is groter geworden. Minister Schouten meldt de Tweede Kamer... dat er al bij ruim 2100 bedrijven onregelmatigheden... zijn geconstateerd in de administratie. Die worden vandaag en morgen geblokkeerd. Er mogen geen dieren meer worden aan- of afgevoerd, zegt verslaggever Rob Koster. Er staat geen politieauto, maar het is natuurlijk wel zo... dat als die boeren snel nu een kalf of een koe van het bedrijf afhalen... dat dat dan ook weer geregistreerd staat. Dus uh, ik denk niet dat ze er heel veel beter van worden.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 De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft zich weer afgemeld voor het ABN AMRO -tennis Toernooi. Hij kan met een schouderblessure. Vorig jaar liet Kyrgios ook al verstek gaan. En schaatsers Pavel Kulishnikov en Denis Yuskov hebben zich aangesloten bij een groep Russische sporters... die via het sporttribunaal CAS alsnog naar de Olympische Winterspelen willen. In totaal proberen er nog 45 sporters en begeleiders deelname af te dwingen.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 Nou, het is natuurlijk een opvallend gegeven dat je ziet dat, er, dat, er, dat twee zussen zelfmoord plegen. Ja. Dus daar is toen onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk zijn ze uitgekomen bij die zelfmoord van vier jaar eerder, in 2012. En toen ze die zijn gaan onderzoeken, uh, toen zijn de aanwijzingen gerezen... en zelfs een verdenking ontstaan dat we dit niet moesten duiden als zelfmoord, maar als, uh, als moord. De moeder en stiefvader van de vrouw worden daarvan verdacht. Het motief is niet duidelijk. Negen verdachten staan vandaag voor de rechter vanwege een grote digi fraude in Groningen... Ze haalden de activeringscodes uit brievenbussen, vervalsten de digid codes en vroegen daarmee toeslagen aan. De slachtoffers woonden allemaal in studentenflats in Groningen. Een van de verdachten die vandaag terecht staan is een medewerker van de Belastingdienst. Het weer wisselend bewolkt, mogelijk is nog wat sneeuw aan de kust. Later vandaag breekt de zon wat vaker door, vooral in het binnenland. Na een koude start wordt het dan vanmiddag 1 graad langs de oostgrens en zo'n plus 4 graden aan zee.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 In de Tweede Kamer wordt inmiddels al een uur gesproken over de participatiewet. Vakbond FNV wil dat de sociale werkplaatsen in ere worden hersteld. Mensen met een beperking komen nu maar lastig zelf aan werk. De regeling waarbij gemeenten en bedrijven er samen voor moeten zorgen... dat die groep mee kan doen in de maatschappij... die functioneert nog niet naar behoren. We gaan het daarover hebben natuurlijk met naast mij... de spraakmaker van vandaag, Marit Volp... oud-Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en Huisarts. En FNV-bestuurder Kitty Jong. Goedemorgen, mevrouw Jong. Goedemorgen. En zometeen uh, horen we ook nog het verhaal van uh, Frans Heijnen. Meneer Heijnen, goedemorgen alvast. Goedemorgen. Stel dat het pauze zijn, mevrouw Jong. Wat zou u de Kamerleden op het hart drukken? Wat ik, het kamer, dat ik de Kamerleden op het hart zou willen drukken... is dat wij uh, als FNV um, absoluut voor de inclusieve samenleving zijn. En de inclusieve maatschappij waar iedereen in meedoet. En waar, iedereen, waar ook alle mensen die kunnen werken en willen werken... maar arbeidsbeperkt zijn, daar ook aan mee kunnen doen. Dat wij daar absoluut voor zijn. Mm -hmm. Maar dat wij na drie jaar participatiewet constateren... dat een hele grote groep buiten de boot valt. Dat een hele generatie verloren dreigt te gaan. En daar, dat daarop ingegaan moet worden en dat daarvoor een, een vorm van sociale werkvoorziening in eer hersteld zou moeten worden. Ja, want wat zou er dan heel anders zijn als je de sociale werkplaatsen <kijkt> terug zou krijgen ten opzichte van hoe het nu is geregeld? Nou, nu is het zo geregeld dat mensen een tamelijk strenge keuring krijgen waarop ze een indicatie krijgen voor hoeveel procent ze zelf nog hun eigen salaris kunnen verdienen en op basis daarvan ingedeeld worden of in beschut werk of in aanmerking komen voor een garantiebaan. Nou, voor een garantiebaan, dat zijn mensen die zeg maar, ongeveer meer dan 30 of 40 procent hun eigen salaris uh, kunnen verdienen. Daar zit een hele grote groep bij die daar eigenlijk niet in staat is om in de gewone maatschappij aan de slag te gaan. En daarvoor was voorheen de sociale werkvoorziening ja. een hele veilige omgeving um, waar zij gewoon aan de slag konden met gelijkgestemden. En nu zijn die mensen uh, in principe overgeleverd als het ware aan, aan de, de gewone werkgever. En in de praktijk blijkt het ook heel moeilijk om die groep aan het werk te krijgen. Ja. Omdat daar heel veel subsidie bij moet. En, en die mensen kunnen zich vaak ook gewoon in het de gewone bedrijfsleven niet handhaven. Maar goed, het zijn mensen die, die zijn uh, op getest. En daar komt de conclusie uit. Namelijk dat ze gedeeltelijk zelfredzaam of zelfstandig genoeg zijn om werk te vinden. Dus dan zou je toch mogen of die testen deugen dan niet. Of waar gaat het dan mis? Nou ja, sowieso de testen worden gedaan op het, op het salaris. Hè? Dus niet op wat je wat je uh, voor een beperking hebt, maar op wat je nog kunt verdienen. Uh, dat zijn natuurlijk uh, sowieso hele scherpe testen... waarvan je ook kunt zeggen van ja, zijn dat de goede testen? Maar los daarvan, uh, als je maar voor ongeveer 50% je eigen salaris kunt verdienen... Mm -hmm. moet daar voor 50% subsidie bij. Ja, en dat is uh, vaak een hindernis voor en gemeentes, maar ook werkgevers... om die mensen toch niet aan te nemen. Ja, Want daar ja. moet er moet natuurlijk heel veel uh, begeleiding bij, er moeten faciliteiten bij... en er moet geld bij. Ik, ik wou het zeggen, maar het volop. Het is geldgedreven weer als ik het zo hoor, toch? Testen vanuit salaris wordt er naar gekeken. Eh, de subsidies die je tegenhouden of die er nodig voor zijn. Nou ja, ik denk, ik de origine van de participatiewet is niet uh, geld gedreven, maar het idee van we willen ja. mensen niet apart zetten Precies. op basis van hun capaciteiten hè, en of hun beperkingen. Maar ik constateer zelf ook wel als huisarts dat uh, er altijd het risico in zit dat dat doel... wat je wil behalen... Uh, daarvoor de middelen uh, niet toereikend zijn. Mm. Dus het idee van... we gaan mensen toch in het... In het gewone arbeidsleven proberen... Uh, een, een functie te geven. Uh, er zijn natuurlijk al reparaties geweest... op de participatiewet. Uh, bijvoorbeeld gemeentes die verplicht worden... Hè, om mensen ook weer... Uh, uh, te laten werken. Um, maar je, je ziet dat er ook... er moet ook uh, vanuit de maatschappij... Uh, erkenning bestaan dat we daar... hard eraan moeten trekken. Hè. Dus dat inderdaad bedrijven dat ook zien niet alleen als een opdracht die vanuit een overheid gegeven wordt of vanuit een gemeente, maar ook worden, wordt ervaren als iets van zichzelf. Ja, maar die hebben natuurlijk ook hun, hun huishoudboekje ja, van ja, het eigen bedrijf. Ja. Ja. En, en dat was natuurlijk in de periode dat de participatiewet uh, tot stand kwam, ja, had je ook te maken met uh, economische crisis. Ja. Hè, dus dat speelde ook mee. Maar ja, in de praktijk, in de huisartsenpraktijk, in de wijk waar ik zit, zie je natuurlijk ook dat we soms wel eens een beetje te veel uitgaan van, van wat ik dan maar ons soort mensenrealiteit noem. Hè. Je maakt beslissingen die uitgaan van nou, toch redelijke zelfredzaamheid. En eerder is natuurlijk ook al wel echt terechtgesteld. Ja, dat, dat geldt niet voor juist de meest kwetsbare. Nee. Dus dat betekent dat je zo'n participatiewet misschien niet direct opzij moet zetten, maar dat je wel heel goed moet kijken naar de bijwerkingen. Ja. En die bijwerkingen eh, vereisen een mogelijke aanpassing. Want even voor de cijfers, het idee was bij het vorige kabinet in ieder geval dat er 30.000 banen gecreëerd eh, moesten worden. Dit kabinet wil daar nog 20.000 bij doen, maar de teller staat voor op 735. Dus dat geeft wel aan dat bij lange na niet... de doelen worden gerealiseerd. In ieder geval zoals men zich voor ogen had. Frans Heijnen, um, u heeft zelf ook die testen moeten maken... want u heeft afstand tot de arbeidsmarkt... zoals men dat dan uh, officieel noemt. Nou, dat is al een hele tijd geleden. Ik werk uh, al 35 jaar voor de DCW in Enschede. En daar, um, daar ben ik eerst ongeveer, uh, ruim 30 jaar uh, werkzaam geweest als braillist. Ik uh, ik brailleerde boeken voor uh, de Studievakbibliotheek in Amsterdam. En dat waren allemaal mensen, uh, studenten die allemaal uh, boeken aanvoegen. Mm -hmm. En die kregen wij dan uh, te dus Oké. Okay. En dat werk is eind 2010 gestopt. Om dus naar uh, Azië te gaan. Oh, dat is dat naar Azië verhuisd? omdat het goedkoper dan was? Het kwam veel goedkoper. Ja, ja. Wat is bij u de reden dat u niet een, een, een, ja, een reguliere baan aan kunt? Uh, ik heb een motorische handicap. Waardoor mij uh, een, slecht, een slechtere uh, hand-oorcoördinatie en fijn, een, een storing en een fijne motoriek heb. Okay. Heeft u nu eigenlijk werk? Momenteel uh, moment uh, zit ik tijdelijk thuis. Ik ben gelukkig nog wel in de dienst van de DCW. Maar ik, uh, ik ben gedetacheerd geweest op verschillende uh, adressen. Wat voor alles heeft het... u dan al gedaan? Uh, ik heb uh, eerst twee, nog twee jaar gewerkt... voor een uh, bedrijf wat uh, websites maakte in uh, Magento. Dat was een set Dat heb ik twee jaar gedaan. En daarna heb ik nog een, twee jaar gewerkt als... bij uh, um, Used Bikes Store, daar zet ik uh, fietsen op, op de website. Okay. Maar nu? Dat was, een tweede, dat was een tweedehands fietsenzaak. En het nee. moment... Uh, ja, op dit moment zit ik thuis wachtend op werk. En u herkent zich in het verhaal hoe lastig het is om. Het is gewoon heel vervelend om uh, um, een de detacheringsplek te vinden. Ja. Dus heel moeilijk. Ja, en ik zit naar uw stem te luisteren, maar volgens mij heeft u toch ook wel hier aan de, aan de, quiz, aan de Nationale Nieuwsquiz wel eens meegedaan, of niet? Uh, ja, ik heb zeker eerder meegedaan. Ja, gedaan. zie je oh, Je herkent gelegd... gewoon de stem. Ja. Wat goed. Ik zit echt uh, te Laatste kijken. keer was 9 januari, dus niet zo lang. Oh, ja, zie nou, je, dan is het ook niet zo nou gek ja. dat die stem nog uh, fris ja. in het geheugen ligt. Ja. De score, dat weet ik niet meer, <laughs> meneer Heijnen. Maar dat, dat moet u me vergeven. Ja, Goed, in ja, ieder geval. U geeft wel aan van wat het lastig maakt um, om weer werk te vinden. En want u zegt, ja, de, de wil is er aan alle kanten. Dat blijkt wel uh, duidelijk uit wat u vertelt. Mevrouw uh, ja, Jong. Zo gauw, ja? zo, gauw dan zo gauw een bedrijf moet gaan betalen. Ja, dan Daar gaat het mis. Dan, dan gaan, gaat het toch mis. Mevrouw ja, ja. Ja. Jong van FNV, dit is precies waar de schoen knelt. Toch het geld? Uh, dit. Ja, dit, dit is waar de schoen knelt. Um, kijk, u noemde net de, de 735 plaatsen van de 30.000 beschutte werkplekken die zijn gerealiseerd. Dat is al heel schrijnend. Het nieuwe kabinet okay. wil daar nog eens 20.000 beschutte werkplekken op. Nou, wij zien niet gemaakt dat die er gaan komen. Voor deze groep hebben wij al eerder gezegd, samen met de werkgevers, voor deze groep zou je sowieso de SW weer open moeten doen en van hun expertise gebruik maken. Alleen daarnaast is er nog een ander. Problemen, dat zijn de mensen die, uh, die, die iets meer kunnen verdienen dan mensen met een beschutte werkplek. En ook daar komt een hele groep, dat zijn de zogenaamde garantie-mensen die op een garantiebaan zouden moeten komen, die 125.000, die ook nog moeten worden gerealiseerd. Um, ook daar is het heel erg moeilijk voor een bepaalde categorie om, om zo'n werkplek uh, uh, te bemachtigen. Ja. En, en, en Meneer die ik net hoor, um, die is dan nog in dienst bij een, een SW-bedrijf. Die wordt van daaruit gedetacheerd. Dat is al lastig. Maar als hij bijvoorbeeld ziek zou worden of zijn contract loopt af... dan kan hij gewoon weer terug in de veiligheid van de omgeving... van de sociale werkvoorziening. Ja. Als iemand naar buiten geplaatst wordt met een garantiewaan en daar zijn contract loopt af of hij wordt daar ziek... dan komt hij thuis te zitten en uiteindelijk in de bijstand. Ja. Want Frans Heine, zou je het liefst weer naar de sociale werkplaats terug... Willen? Nou, ik zou het liefst toch er gewoon ergens weer gewoon via de, deze DCW gedetacheerd worden. Dat. Ja. En, maar dat, maar, maar dat, kan, dat kan op zich ook intern zijn. Dat is op zich, uh, als, u, als je maar kunt werken, eigenlijk? Als, ja, gewoon. Ja, de hele dag thuis zit is ook niet uh, altijd. Nee, nee dat begrijp ik volledig. Wat, wat zou een andere oplossing kunnen zijn, Marit volp, Want die, de sociale werkplaatsen, zou het dus een idee zijn om die... Om weer terug te halen, zogezegd. Nee, ik, ik, ik zou eigenlijk een stap daarvoor willen zetten. Want ik hoor meneer ook zeggen van ik wil eigenlijk het liefst gewoon werken. Hè, en gedetacheerd willen zijn. En uiteindelijk is ook het doel geweest om in te zetten op mensen zoveel mogelijk te laten meedoen. Mm. Uh, buiten hè, uh, beschutten of, of sociale werkplaatsen. Uh, maar ik denk dat je wel heel goed moet kijken naar, dat was natuurlijk een ambitie. Nou, je ziet dat in de verwezenlijking van die ambitie alleen al het aantal uh, beschutte uh, banen nog niet helemaal mm -hmm. uh, is wat er uh, beoogd werd. Helemaal en als het nu weer. Maar... Nee, helemaal niet. Nou, wat schort er dan aan? En ik denk dat je daarnaast dus ook moet kijken: van, ja, moet je dan terug naar vroeger of moet je naar een nieuwe vorm? En een nieuwe vorm Precies. voor die mensen die het meest kwetsbaar zijn en die het minst. Um, ja, uh, toegang hebben om mee te gaan doen. Ja. En ik denk dat dat het punt is wat, wat mevrouw de Jong van de FNV ook weer, uh, maakt. Niet zozeer terug naar vroeger, het is geen heimweepolitiek. Um, je moet ook bij dit soort processen tijd nemen. Niet te snel, denk ik, uh, um, ja, uh, afschieten. Maar wel deze risicogroep. Want mensen zitten thuis ongelukkig te wezen ja. en willen dat ja. niet. Dat we daar inderdaad alles op alles zetten om te kijken... of daar een nieuwe vorm van sociale werk plaatsen uh, voor te creëren is. de Jongen zou het bij wijze van spreken een beetje we kunnen uitbreiden... met sociale werkplaatsen erbij, in al of niet modernere vorm precies. Ik, ik zou zeggen, omarm die sociale werkvoorziening nou. En kijk ook wat de goede punten waren. Hè. Iets, iets wat heel goed was, wat dat jongeren uit speciaal onderwijs daar altijd in doorstroomden en bijvoorbeeld hun opleiding konden afmaken. Nou, nu zitten ze heel vaak thuis, omdat ze de gemeente geld kosten uh, Geen geld kosten tot 27 jaar, omdat ze dan onder het regime van hun ouders vallen. Vroeger uh, stroomden die gewoon door naar de SW. Er waren meer goede dingen aan, aan de SW, ja. waar je nog eens goed aan moet moeten kijken. We hebben gewoon het kind met het badwater weggegooid met de participatiewet. En uh, geeft die, geef die sociale werkvoorziening nou gewoon een, een plek in die participatiewet? Uh -huh. Want dat iedereen het liefst gewoon aan het werk bent. Bedoelt dat is iets wat, wat wij ook heel erg voorstander voor zijn. Maar je moet na drie jaar participatiewet ook realistisch terugkijken... en, van, en kijken van ja, um, er wat is gewoon beter. een groep ja. die buiten de boot valt. Het debat is nu een tijdje gaande. Heeft u een beetje vertrouwen in? Um, het even een misverstand. Ik, ik ben daar zelf niet bij. Oh, er zitten okay. natuurlijk wel mensen van ons bij. Um, ik, ik heb natuurlijk wel van tevoren met een aantal politici gesproken... die heel goed begrijpen dat er iets moet gebeuren. En, en, en, dat, en hebben we het over de bezuinigingen nog niet eens gehad. Marit Volk noemde die net natuurlijk wel even. Um, maar dat is natuurlijk een hele belangrijke kaalslag... heeft dat opgeleverd, die bezuinigingen. Dus daar moet, er moet absoluut geld bij. En we moeten het nog even afwachten dus hoe het debat verder gaat verlopen. Dank in ieder geval... Uh, voor nu. Kitty Jong van FNV. Bedankt. En succes ook. En wellicht tot binnenkort weer hier in de studio. Want we spraken nu met elkaar op afstand. Ook al is dat voor een luisteraar. Ja. Natuurlijk niet te horen verder. Van zijne, dank ook. Tot snel, Tot Dank u wel. Dan gaan wij nader kennis maken met iemand uit ons Spraakmakersnetwerk. Weet dat inmiddels, hoop ik, dat we graag... Nou Frans Heijnen is er een voorbeeld van, maar dat we met veel meer mensen... graag spreken en graag uw ervaringen willen horen. En ook van u willen weten wat is nou belangrijk, wat doet ertoe... en waar moeten wij aandacht aan besteden. Vandaag gaan we voor een kennis maken met iemand van het netwerk naar Heerden. Mijn naam is Annelie van der Waal, ik ben 44 jaar. Ik woon in Heerde en ik ben psychiater vanaf 2006. Ik volg het nieuws door te kijken naar nu.nl en nos.nl. En ik kijk elke avond de NRC in de bus. En ik kijk met de kinderen het jeugdjournaal. En wat bij mij dan snel blijft haken, zijn dingen die gaan over de psychiatrie. Dat valt me op en daar reageer ik ook wel eens op. Door een ingezonden brief te sturen of een opmerking naar nos.nl. Ik vind het dan eigenlijk soms getuigen van een gebrek aan kennis over psychiatrische ziektebeelden. En soms ook stigmatiserend voor mensen die een psychiatrische ziekte hebben. Ik denk uh, eigenlijk kunnen wij allemaal iets krijgen. En we willen nog steeds graag ook als mens bejegend en gezien worden. En het is belangrijk dat ook in het nieuws er zo naar mensen gekeken wordt in mijn optiek. Als ik een motto zou moeten geven dan zou ik zeggen uh, als je de neiging hebt om te bukken moet je gaan staan. Volgens mij in de gezondheidszorg, als er onvrede is... of je voelt je machteloos over de ziekte die iemand heeft... of familie voelt zich machteloos, dan moet je het contact aangaan. En soms heb je natuurlijk wel eens de neiging om te bukken. Maar als je met je team dan gaat staan en het contact aangaat... dat levert heel vaak iets op. Het motto van Annelieke van der Waal, indirect, maar het volgt dus een, een uh, collega... Nou, Als psychiater. Want je hebt <laughs> nieuwe, zit zo tussendoor te zeggen van. Oh ja, dat wordt een beetje mijn nieuwe tak van sport. Ja, uh, nou ja, dat gaat dan nu uh, bekendgemaakt worden hier zo. Maar ik uh, ga per 1 maart uh, werken bij GGZ Noord-Holland Noord. Dus ik ga naar de psychiatrie. Dat was ooit mijn eerste baan nadat ik arts-examen had gedaan, was in de crisisdienst in Amsterdam. En um, ik heb de afgelopen jaren dus het Kamerlidmaatschap gecombineerd met huisarts zijn. Nou, dat is best een pittige combinatie. Uh -huh. Maar ik, um, ik ga het huisarts vak dus verlaten yeah. ja dus um... Wanneer gaat het? Uh, 1 maart. Langs, een paar oh, weken. dat is echt ja. al bijna. Ja. Nou, goed. Gefeliciteerd Dank met die uh, Dank overgang met het transfer. Ja. <laughs> Zo noemen we dat tegenwoordig. Ja. Hè? Zo gaat dat. Ja. Annelieke van der Waal, in ieder geval, wordt dus een indirecte collega. Als u ook uh, bij het netwerk wil, dan moet u even naar de site gaan hè, van radio1.nl/slash spraakmakers. En dan doorklikken naar aanmelden als spraakmaker. Nu naar Bangladesh. Via nieuws van de NOS. De ex-premier daar is veroordeeld tot een zelfstraf van vijf jaar wegens corruptie. En consument Aletta André kan de boel toelichten. Aletta, goeiemorgen. Goedemorgen. Wat heeft zij gedaan? Ja, zij uh, zou geld hebben verduisterd... wat bedoeld was voor een uh, weeshuis. Uh, en dat begon al in de jaren 90, 1991... tijdens haar eerste termijn als uh, premier. Ze is oppositielijster, uh, maar ook uh, uh, meermalig, voormalig premier... Um, toen werd er geld gedoneerd uh, door de regering van Kuwait, 100.000 euro omgerekend. Uh, maar dat weeshuis werd nooit gebouwd. En tegen de tijd dat ze in haar tweede termijn uh, als premier zat... in 2001 tot 2006... Uh, was het met rente bijna uh, 300.000 euro geworden. En uh, ja, dat geld is toen weer naar andere banken overgemaakt. Haar zoon is er ook bij betrokken. Een neef, een, een aantal anderen. En, uh, en al die anderen zijn overigens ook veroordeeld uh, tot tien jaar cel. Kijk eens aan. Zij is ook nog altijd de oppositieleider. Wat betekent dat dan voor de politieke toestand? in Bangladesh? Ja, uh, nou ja, eind dit jaar staan er verkiezingen gepland... en door uh, deze uitspraak mag zij daar niet aan meedoen. Uh, dat wil ze natuurlijk wel. Ze gaat in hoger beroep. Of dat voor die tijd... Uh, of, ja, of, of, of in dat beroep voor die tijd een uitspraak is, uh, dat weet ik niet. Maar ja, uh, de, de, de, twee, uh, de, de twee leidsters in Bangladesh... Uh, Zia, de oppositieleidster... en de huidige premier Shai Kassina... Uh, die, dat zijn eigenlijk de enige twee uh, leiders... die voortdurend tegen elkaar strijden en uh, die die sinds de jaren negentig om en om premier zijn. Dus nu zij in de gevangenis zit... Uh, is er eigenlijk geen oppositie voor die aankomende verkiezingen. En dat was misschien ook wel een beetje de bedoeling... want er lopen meer dan dertig rechtszaken tegen Zia. Ja. En uh, ook tegen Sheikh Hasina lopen ook meerdere zaken voor corruptie. Alleen aangezien zij aan de macht is, uh, zit er geen, uh, ja, geen, voor, geen vooruitgang in die zaken. Dus zij uh, wordt voorlopig sowieso niet veroordeeld. Nee, en ik kan me voorstellen door de aanhangers van uh, degene die nu veroordeeld is, in ieder geval dat dat ook weer wat onrust zal gaan geven daar in Bangladesh. Dank voor jouw toelichting. nos consument Alette André. Wij gaan de Nationale Nieuwscrisis spelen. Guusje Adrigem is hier in alle stilte binnengekomen. Guusje, Hallo. welkom. Hallo. Zit je op de vrachtwagen? Begrijp ik dat goed? Ja. Kijk, dat is nog eens toer. Maar ik rijd niet ver, hoor. Oh, He, dat ik is op het jammer. platform ik op, ik op Schiphol. Was het op het platform. Het tekort was aan uh, vrachtwagenchauffeurs. Ja, klopt. Dus, uh, ja, ja. moest ik ook meteen aan denken. Ja. Maar dit is niet uh, de neiging om dan maar de grote afstanden te gaan doen, Guusje. Nee, liever niet. Dat niet. <laughs> dat verkeer is verschrikkelijk. Je rijdt nu rond op het platform op Schiphol. Daar is het ook heel druk, hoor. Ik wou net zeggen, dan moet je ook goed om je heen ja, kijken. Er zijn alleen een Dat beetje zeker. weinig dames. Uh... Nou ja, daarom ja, ja. bent je volgens mij een uitzondering. Nou, bij ons werken twee dames tegen 300 chauffeurs. Mogen wel wat vrouwen worden. Ja. Dacht ik. Welkom. Goed, nu hier om de quiz te spelen. Ja. 144 punten staan er slechts ja. op het scorebord. Kort. Ik zeg het maar eventjes heel snel en we gaan spelen. Succes! Ja, dank ja, u. Hij schrijft, ik stapte uit de auto, was alleen... En zag die man staan... De Nationale Nieuwsquiz. En het was op dat moment hij of ik. Marco Kroon, drager van de militaire Willemsorde... is in Afghanistan gevangen genomen en hardhandig verhoord door de vijand. Hij begrijpt zelf niet helemaal waarom, maar hij kwam vrij. Deze vormde toen een ernstig gevaar voor de operatie. Ik greep in een reflex naar mijn wapen en vuurde gericht mijn hele magazijn leeg op het lichaam van de man. Hij was dood. Dit incident lange tijd geheim moeten houden. Kroon omschrijft in zijn verklaring dat hij de man op een plek zag... waar hij hem niet verwachtte. Hij wilde hem overmeesteren. En toen greep hij naar zijn wapen. Over wat voor soort automatisch wapen heeft Kroon het in zijn verklaring? Kalashnikov? Ja, een AK-47 oh. of een Kalashnikov, inderdaad. Kroon komt nu dus met meer openheid van zaken... maar hij kan nog niet alles vertellen. En dat heeft dan weer alles te maken met de aard van de missie. Die was namelijk in opdracht van welke dienst? Pas... De Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, dus de MIVD... en die uh, dienst is nog altijd vol met geheime informatie... dus dat kan nog niet bekend worden. Dan vraag 3, luister mee. Na meer dan vier maanden ligt er nu een zwaar bevochten regeerakkoord. Het hebben zich geloond, meinten alle drie partijvoorzitters. De grondlager in een goede en stabiele regering die ons land braucht. Duitsland krijgt daarmee opnieuw een grote coalitie. Ja, er ligt dus eindelijk een akkoord op tafel. Toch is het nog niet helemaal zeker dat dit regeerakkoord er komt. Want de 460.000 leden van welke partij... moeten nog een goedkeuring geven? SPD? Ja, dat is inderdaad de SPD. En als de leden instemmen, dan wil SPD-leider Schulz... minister van welk ministerie worden? Pas. Van Buitenlandse Zaken. Kort na de parlementsverkiezingen van 24 september... sloot Schultz nog uit dat hij ooit minister zou worden... in een kabinet onder Angela Merkel. Maar zo zie je, alles kan veranderen. Vraag 5. We laten een fragment horen. En je moet raden wie het is. We hebben sensationele wedstrijden gespeeld... met een fantastisch slot. Er is maar ook een aantal zoals vandaag. Waar het toch net aan het einde nog moeizaam is. Maar ja, ik denk dat het wel wat zegt over onze status thuis op dit moment. En dat ziet er gewoon heel goed uit. Nee, van de bron. Nee, niet van de bron, maar het volgende idee. Ja, Philip Cocoon, oh. inderdaad. PSV uh, boekte namelijk tegen de Rotterdammers... een hoeveelste thuiszegen op rij in de Eredivisie. Geen idee. Maar het volop? 27, geloof ik. Nou, 22. Okay. Bijna, inderdaad. Oh. Nou. Overigens wel magige thuiszegen van 1-0, maar dat er zijn. Had jij opgegeven? <laughs> <Ja. laughs> en dat op voetbalveld. Deze ja. op eigen kracht, Rusje. We zoeken een persoon uit de actualiteit... waar je cryptische aanwijzingen voor uh, krijgt. Zeg het zodra je denkt te weten wie het is. 4. Ik bewoog mij in dubieuze kringen. 3. Ik ben weerloos tegen deze aantijgingen. 2. Eigenlijk heet ik Berter Zwaanzewijk. 1. In mijn biografie die vandaag verschijnt ja, dat was hem inderdaad. Helemaal officieel dus het was het Dubertus Jacobus Zwaanswijk. en Lucebert is dus ja. het pseudoniem. En we hoorden inderdaad... ik ben weerloos tegen deze aantijgingen. Dat had natuurlijk alles te maken met de slogan... alles van waarde is weerloos. Die factor staat niet zo heel erg hoog op drie. We gaan gewoon de tweede ronde spelen, we. De Nationale Nieuwsquiz. Uh, dan moet ik wel de goede papieren daarvoor pakken. Dat is dan weer mijn ding. Eén vraag extra krijg je. De fraude met de registratie van wat voor dieren... blijkt veel groter dan gedacht... Koeien. Ja, welk land hield vandaag een grote militaire parade zonder deze uit te zenden? Noord-Korea. Zeker. Medewerkers van wat voor dienst gaan hun stipheidsacties uitbreiden? Pas. De ambulance. Welke bank past het ontwerp van zijn bankpas aan om de pas leesbaarder te maken? Rabo. De ING, hoe heet de tennisser die zich met een elleboogblessure heeft afgemeld voor het ABN AMRO toernooi? Uh, kiers of zoiets, Australië. Kirgios. Ja. ja, bijna. De Mexicaanse douane heeft wat voor levend dier gevonden in een poststuk. Een tijgerwelpje. Ja. Hoe lang wordt een Britse bolletjesflikker al vastgehouden in een cel omdat hij weigert naar de wc te gaan? 21 dagen. Onvoorstelbaar, ja. De topman van welk elektronicabedrijf wordt ervan verdacht miljoenen euro's aan belasting te hebben ontdoken? Samsung? Ja. De leider van de Amerikaanse Democraten heeft een speech van hoeveel uur gehouden over de zogeheten Dreamers? Acht uur. Dat klopt. De gesprekken tussen de oppositie en de regering van welk land lijken te zijn mislukt? Pas. Venezuela. Die moet bij het Nederlandse elftal de eerste assistent van Ronald Koeman worden. Gudde. Dwight Lodeweges. Welke gemeente was vorig jaar de goedkoopste gemeente om een huis te kopen? Delfzeil. Dat is goed. Hoe heet de Nederlander die gisteren is uitgeroepen... tot de beste voetballer van de Belgische competitie in 2017? Former. is ook goed. Met ingang van 2020 is Engels officieel de voertaal... aan welke Nederlandse universiteit? Eindhoven. Dat is goed. De Russische president Poetin heeft een appartement geërfd in welke stad? Moskou. Tel Aviv was het. En met hoeveel won Nak Breda gisteren van Heracles? Nog toch nog een voetbalvraagje ertussendoor? 4-0? Nee, 6-1 was het. grotere uitslag. Negen vragen had jij goed, Guusje. Vermenigvuldigd met drie kom je op 27 punten. Ja, uh, had uh, jouw opponent van uh, eerder deze week van dinsdag... Thijs Barendrecht uit Amsterdam met zijn 144 punten wel aanmerkelijk meer. Ik weet niet of we het thuis nog aan de telefoon hebben. Kunnen we heel ja. kort feliciteren? Dank je wel. Jij was er al een beetje van overtuigd dat je ook ging winnen. Nou, dat niet hoor. Nou, nu niet smaar. in één keer vastbescheiden gaan doen, hoor. Want van de week klonk je wel anders. Ja. Dus, uh, <laughs> maar je had een overtuigende score neergezet. Je hebt goed gespeeld. Dus de 300 ja, euro ja. zijn voor jou. Ja, is yes, leuk. Doe er wat moois mee. Ga ik doen. Dank je wel, Guusje, ook ja, uh, voor ook. het meedoen. Uh, maar het volgende keer dus in de hoedanigheid van directeur bij de GGZ. Noord-Holland Noord yeah. aan een afkondiging. Dankjewel, ook dat je hier was. Uh, en u hoort het, de ontknoping van de quiz hebben we gehad. Want vanaf morgen zijn de winterspelen daar... en is de programmering dus iets anders. Dat betekent ook dat 1 op één dan een uur eerder begint... en wij tot half elf uitzending hebben met spraakmakers. Maar nu gewoon nog om half 12. Sven, een goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Ik ga zo praten met Alexander Pechtold. Die is behalve leider van D66... ook voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Uh, en het zal er nu niet zijn ontgaan. Er is opnieuw glazer met dat deel van het Koninkrijk. Sint is namelijk de staatssecretaris Raymond Klops heeft onze tijd vannacht daar een bezoek gebracht en het eiland min of meer onder curatelen geplaatst. Daar en meer over gaat het zometeen in één op één. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten uit het Nieuws, toch op Megens is hier. Advocaat Knoops verwacht niet dat zijn cliënt Marco Kroon... voor de rechter moet verschijnen voor het doden van een taliban-commandant in Afghanistan. We gaan niet uit van een strafzaak, zei Knoops in een interview met de NOS. Kroon verklaarde vandaag dat hij tien jaar geleden gevangen is geweest van de taliban. En nadat hij was vrijgekomen, heeft hij een zwaar bewapende belager doodgeschoten. Bij een Amerikaans bombardement in Syrië... zijn gisteren meer dan 100 regeringsgezinde strijders omgekomen. Volgens de door de VS-geleide coalitie... was dat bombardement een reactie op een aanval op het hoofdkwartier... van de Syrische democratische strijdkrachten. Dat zou zijn aangevallen door 500 Syrische pro-Assad-strijders. Negen verdachten staan vandaag voor de rechter... vanwege een grote DigiD-fraude in Groningen. Ze haalden de activeringscodes uit brievenbussen... vervalsten de DigiD-codes en vroegen daarmee toeslagen aan. En in Zuid-China zijn acht mensen omgekomen toen een stuk snelweg instortte. Onder de weg werd gewerkt aan een metrolijn. Daarbij ontstond lekkage aan een waterleiding. En terwijl werklieden probeerden dat lek te dichten... zakte een flink stuk van de snelweg zes meter de grond in. NPO Radio 1. KRO NCRW. 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Wetteloosheid, financieel wanbeheer... het negeren van ander wettelijk gezag, intimidatie... het streven naar persoonlijke macht, vriendjespolitiek... en dat tegen het decor van armoede, werkloosheid... kapotte wegen, kapotte huizen, onvoldoende afvalverwerking... kortom, verval. Na keiharde conclusies van een commissie van wijze... greep staatssecretaris Knops van Koninkrijsrelaties gisteren hard in... in het openbaar bestuur van Sint Eustatius. Het eiland is als het ware onder curatelen gesteld... om de bevolking te beschermen tegen verdere ellende... zo luidt de toelichting, de bevolking die... Acht jaar Jaar geleden nota bene het liefst van alle Antalianen bij Nederland wilde blijven horen. Het is een nieuw hoofdstuk in de moeizame verhouding tussen Nederland en de overzeese gebiedsdelen uit het Koninkrijk. Een nieuwe paragraaf op de waslijst van gedoe, ruzie en de daaruit voorkomende worsteling van Den Haag hoe nu in hemelsnaam om te gaan met deze erfenis uit een koloniaal verleden. Alexander Pechtold is voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties, was een decennium geleden ook minister verantwoordelijk voor dit gebied. Meneer Pechtold, goedemorgen. Goedemorgen. Noemen ze daar uh, u nog steeds Kero je pech tot als u daar voet aan wel uh, zet? Nee, daar nee, hebben ze hele aardige titels voor me. <laughs> als je me niet me allemaal herinneren. Maar uh, nee, als je, als je wat met de eilanden hebt... dan over het algemeen uh, behandelen ze je ook wel serieus, hoor. Wanneer bent u daar voor het laatst geweest? Uh, afgelopen uh, op, de, op de eilanden in januari, dus uh, vorige maand... Uh, en... met de Vaste Kamercommissie op Sint-Huis-Staties... even geleden, maar ik ben er wel geregeld geweest. En hoe vaak hebt u in alle eerlijkheid gedacht... jongens, laten we Den Haag en die eilanden gewoon... uit elkaar laten gaan afscheid nemen? Nooit. Nooit, uh, niet vanwege het verleden alleen, ook, maar ook omdat ik vind dat we over en weer relaties hebben die uh, in nieuwe verhoudingen in de 21ste eeuw prima kan vormgeven. Dus u wilt er zijn voor de eilandbewoners, ze geld geven, maar wel volgens de regels van Den Haag? Nou, ze betalen ook belasting hoor. Is het kereltje uitgegroeid tot de blanke boeman van een neocoloniaal? Nou, je zag dat uh, zowel in de Tweede als de Eerste Kamer... deze ingreep uh, unaniem gesteund wordt. Uh, dat maakt het voor mij, want ik ben commissievoorzitter... ook makkelijker om namens uh, laat maar zeggen, het hele parlement te kunnen zeggen. Want uh, we zijn het eens dat, uh, dat dit een, uh, een, een onvermijdelijke stap was. We gaan erover praten, meneer Pechtold. Welkom bij 1 op 1. Kent u die hele lange waslijst van incidenten, problemen, ruzie, ingrijpen... uit uw hoofd eigenlijk? Nou, niet uit mijn hoofd, maar er schieten elke keer wel weer dingen te binnen. Ja. En Het, het, het jammer is dat we in de koninkrijksrelaties... Uh, vooral die, die negatieve dingen vaak lezen. Uh, dat er in, in, ondertussen door de bevolking daar uh, gewoon geprobeerd wordt... om een normaal leven te hebben. Dat men worstelt met, uh, met democratie op een, op een hele kleine schaal... Ja, dat, dat, dat is een feit en daarom... Ik zeg wel eens, hè, een van de grotere eilanden... zoals uh, Curaçao of Aruba... wat landen binnen het Koninkrijk zijn... Ja. Die, vergelijk het dus met de gemeente Apeldoorn. En maak de gemeente Apeldoorn verantwoordelijk... voor een luchthaven, een zeehaven. Uh, zorg uh, van, van huisarts tot, tot, tot academisch ziekenhuis. Uh, onderwijs van laag tot hoog. Ja. Uh, uh, rechtssystemen. En bedenk dan of zo'n gemeenschap... dat zonder steun aan zou kunnen. Ja, dat kan zo zijn. Maar kunt u mij vertellen wanneer het voor het laatste is... dat de bestuurders van Apeldoorn zijn aangeklaagd... dan wel beschuldigd voor corruptie, vriendjespolitiek, wetteloosheid, financieel wanbeheer... Uh, en het, uh, het in de armoede storten van de bevolking? Uh, dat, dat niet, maar ik weet wel dat de gemeente Apeldoorn... een heel college verloren is over grondspeculaties. Waarmee u wel wil zeggen... Dat besturen heel erg moeilijk is. En, en, en hoe kleiner de schaal, uh, hoe moeilijker dat is. Ja. Uh, ik, ik heb ook wel eens gezegd: als je op een van die eilanden bij een rechtbank uh, bent. en de rechter, de officier van justitie, de advocaat en de verdachte. die vier. Ja, uh, dat, dat men familiair verbonden is of ooit een keer met elkaar zus heeft gevreden. of een tweedehands auto van elkaar heeft gekocht. die kans uh, is vrij groot. Ja, dus. Dat, dat maakt het niet, ik verexcuseer daar niet mee, ik praat daar niet mee goed. Maar uh, ik, ik wil het wel in het perspectief en dan ook nog het Caribisch perspectief zien. Natuurlijk, er is corruptie, meer dan wij in West-Europa uh, gewend zijn. Maar in Caribische standaarden ligt dat dan toch weer wat anders. Ja. Uh, maar kunt u zich desalniettemin voorstellen... dat veel mensen die nu luisteren zich toch zullen afvragen... waarom uh, zijn die eilanden nog steeds een onderdeel... van het Koninkrijk der Nederlanden? Uh, en waarom gaat daar zoveel geld naartoe... terwijl de regels niet worden nageleefd? Nou, en dat is dus waarom we kritisch mogen zijn. En zoveel geld naartoe. Uh, nogmaals, ook daar worden gewoon belastingen betaald. Dat kan overigens veel beter. De organisatie daarvan dat is een van de grote aandachtspunten. Ja, sterker nog, het innen van die belastingen... staat ook voortdurend ter discussie. Ja, althans de controle daarop. Nee, ik, ik praat ook absoluut niet goed. Maar als je uh, meer dan 300 jaar koloniaal verleden hebt. en dan vervolgens daarachter nog 50 jaar. Hè, dat is de vorige eeuw. waarin het vervolgens een statuut met die zes eilanden werkte. Ja. dat was toch eigenlijk ook gewoon nog steeds een postkoloniale overheersing. Ik vind altijd als je in, in, in Curaçao in het bestuursgebouw bent. dan zie je al die gouverneurs hangen. Nou, dat zijn allemaal blanken. Ja. Allemaal van adel, uit Nederland. Uh, en pas de laatste jaren zie je dat er ook mensen met een, met een kleurtje, namelijk mensen van eigen bodem, doorstromen, uh, uh, in het bestuur terecht komen uh, ondernemen, uh, kortom, het zijn, het, zijn, het zijn stapjes... maar op ja. de geschiedenis van 400 jaar uh, ja. wil ik het ook graag in dat perspectief zien. Ja, tegelijkertijd is het zo dat als er dan een witte staatssecretaris... uit Nederland weer voet aan wal zet daar om in te grijpen... dat daar vanuit de, de, de heersende bestuurders op dat eiland meteen wordt gezegd... in dit geval Sint Eustatius, daar heb je die Nederlandse kolonialen weer... Ja, magambas, hè, zo heten wij, uh, wij witte. Uh, en uh, dat, uh, dat, dat heeft natuurlijk altijd uh, het gevoel... dat je je moet verexcuseren voor het verleden. Ik heb daar zelf wel eens gezegd, als ze me erop aanspraken... dan zei ik, god, in de tijd dat de koloniën er waren... was mijn familie nog Duits. Dus uh, we kunnen elkaar blijven aanspreken op het verleden. Laten we in het heden gewoon samenwerken. Ik vind dat staatssecretaris Knops het heel goed doet. Ik uh, ja. bedoel, net staatssecretaris... Eigenlijk onbekend met deze portefeuille, maar daardoor misschien ook weer een frisse blik. En hij doet het rustig, evenwichtig, maar houdt wel zijn rug recht. En gaat dat helpen? Uh, ja, dat weet ik uh, natuurlijk niet zeker. Maar ik denk dat onder de gewone bevolking, en dat is misschien in de vragen tot nu toe nog wat onderbelicht uh, gebleven. Maar onder de gewone bevolking is er echt gewoon behoefte dat die wetteloosheid stopt. Kijk Dat er corruptie is, dat, dat, dat er dingen fout gaan... dat geld op de plank blijft liggen wat uitgegeven had moeten worden... dat, dat gebeurt in, in meer situaties. Maar het je buiten de wet stellen... Uh, dat is de reden waarom er nu wordt ingegrepen. Ja, en waren het niet dezelfde bestuurders... die door diezelfde bevolking zijn gekozen? Klopt, maar daar heeft de commissie van Wijze Mannen... de heer Franse en Roef Vignol, die hebben daar studie naar gedaan... en die hebben geconstateerd dat op zo'n kleine schaal... van 3000 inwoners op dat eiland... Uh, want nogmaals, we hadden het net over de gemeente Apeldoorn... in vergelijking met Curaçao, maar Sint-Eustatius... is dus 3000 inwoners. Ja. ja, daar is het dus met volmachten en mensen onder druk zetten. Je weet dus bijna precies wie er wie er wat stemt. En de sfeer van intimidatie is daar kennelijk zo groot... dat je je ook moet afvragen of mensen daar echt uit vrije wil stemmen. Ja, goed. U liet zijn naam al vallen. Jan Fransen, een van de twee heren die deel uitmaakte van die commissie van Wijzen met een snoeihard rapport. We hebben hem aan de lijn. Meneer Fransen, goedemorgen. Goedemorgen, Nick, ook man. u bent niet alleen buitengewoon kritisch... aan het adres van de bestuurders daar op Sint Eustatius... maar ook buitengewoon kritisch aan het adres van de bestuurders in Den Haag. Wat heeft Den Haag verkeerd gedaan? Den Haag uh, heeft de zaak heel versnipperd georganiseerd. Er is nu een staatssecretaris in het vorige kabinet... een minister voor Koninkrijksrelaties... Um, uh, en nou, er wordt in Den Haag wel eens gesproken over de term minister van lege dozen. Maar dat is in het geval van de Antillen uh, in hoge mate het geval. Want uh, hoewel er door departementen veel goed werk wordt gedaan, laat ik dat ook erbij zeggen. Want we hebben vast kunnen stellen dat bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs Bijvoorbeeld op het gebied van de volksgezondheid en in de afgelopen jaren stappen vooruit zijn gezet die de mensen ook zichtbaar hebben kunnen merken. Maar er is veel sprake van ieder voor zich en God voor ons allen en een te beperkte rol voor uh, de verantwoordelijke bewindspersoon. Die is niet echt... Een bewindspan voor de Koninkrijksrelaties, want die is afhankelijk van andere departementen. Ja, dan hadden we het net over een bevolking van, ik geloof, 3500 mensen uit mijn hoofd. Dus een, een kleine gemeente in Nederland. Hoeveel ministeries krijgen die mensen aan de deur? Ja, het is karikaturaal uh, om het even voor zo'n eiland als Sint-Eustatius te duiden. Men heeft daar natuurlijk een eigen gemeentesecretaris, zoals dat in iedere gemeente is. Daarnaast is er een Rijksdienst Caribisch Nederland. Daarnaast zijn er sommige departementen die hun eigen liaisons, hun eigen verbindingsofficieren hebben. Dan is er het college voor het financieel toezicht. En dan is er ook nog um, de rijksvertegenwoordiger. Uh, en daarnaast moet men op zo'n eiland met al die afzonderlijke departementen tot afspraken en zaken komen. Dat zou een gemeente in Nederland al niet kunnen... Uh, laat staan zo'n klein eiland op uh, tienduizenden kilometers afstand. Maar wie heeft dan in hemelsnaam in Nederland bedacht... dat er zoveel mensen richting dat eiland moeten? Of iemand het bedacht heeft, weet ik niet. Het is in ieder geval de uitkomst van een proces geweest... Uh, waarbij het dan heel vaak gaat op de bekende uitspraak... van uh, oud-minister De Koning van het CDA, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Ja. Dat is vaak de politieke uitkomst, maar die is uh, vaak niet logisch. Uh, en in een flink aantal gevallen ook niet effectief. Ja. Goed, de staatssecretaris geeft nu gevolg aan uw uh, conclusies en aanbevelingen... namelijk ingrijpen en zorgen dat de, de zaak daar bestuurlijk weer op orde komt. Binnen hoeveel tijd kan dat eigenlijk? Dat is voor op voorhand niet te zeggen, maar... Ik wil het enthousiasme temperen van al diegenen die denken dat het snel kan. Uh, want uh, dat eiland is door uh, de jaren heen... en of het nu voor 1954, toen het nieuwe statuut kwam... of daarna uh, of na 2010 aangaat... dat eiland is eigenlijk altijd verwaarloosd en aan zichzelf overgelaten. Nog uit Den Haag, nog uit Willemstad was er echt belangstelling voor de echt kleine eilanden. En ze zijn na 2010 opeens met een wetgeving en bemoeienis van Den Haag geconfronteerd... waar ze niet bij zijn begeleid, niet voor zijn voorgelicht, niet bij zijn geholpen. En Den Haag stelde allerlei eisen, et cetera, et cetera. Dus als je heel lang gewend bent noodzakelijkerwijs je eigen broek op te houden... en je krijgt ineens onvoorbereid en ongewild... een heleboel wetten en regels aan je laas... waar je uh, niks mee hebt... Ja, dan, dan moet je je ook niet gek opkijken... dat nee. dit soort situaties gaan ontstaan. Goed, dat gaat nog wel even duren voordat de zaak daar is opgelost. Ik hoop dat het niet al te lang hoeft te duren... Ja. en dat dit ook een zeker schok-effect teweeg brengt... waardoor men uh, in de benen komt. Mm -hmm. Maar... Uh, voordat je die cultuur uh, hebt omgedraaid... en mensen aan echt andere manieren van optreden en handelen heb laten wennen. Kost tijd. Uh, dat duurt wel, denk ik, ja. ja. Meneer Frans, ik dank u wel voor uw tijd. De uh, Lid van de Commissie van Wijzen en ook lid van de Raad van State. Terug naar uh, Alexander Pechtold in Den Haag. Meneer Pechtold, u hebt er al die jaren met uw neus bovenop gezeten bij al die constructies en al die ambtenaren en uh, overheidsdienaren die richting uh, de overzeese gebiedsdelen vlogen. Waarom hebben we dat in hemelsnaam zo ingewikkeld gemaakt? Ik heb me er ook uh, geregeld aan geërgerd, terwijl ik ook een medeverantwoordelijkheid voel. Uh, je wilt het goed doen. Hè, in Nederland zijn we uh, gewend om alles heel precies in regels uh, te organiseren. Als er iets misgaat in Nederland, dan roepen we vooral op dinsdagmiddag... bij het uurtje kan er nog een nieuwe regel of wet komen? Ja. Uh, uh, en, en zo hebben ook ministeries de afgelopen jaren geprobeerd... om die eilanden uh, te helpen. Maar de kennis bij heel veel ministeries ontbrak. En het hing echt af, en dat, dat lees je ook in het rapport van, uh, van Frans en Jol. het hing er echt van af of een topambtenaar of een, of een, of een minister... Ja, de affiniteit had. Mee had. Ja, ja, de affiniteit mee had. En zo ja. zag je dat bijvoorbeeld op volksgezondheid men enorm vooruit is gegaan. He, uh, je hoeft voor dialyse en dat soort dingen niet meer van, van hot naar her te vliegen. Nee. Uh, volksgezondheid is toegenomen... Waarom is het niet gewoon besloten om één bewindspersoon verantwoordelijk te maken? Doen. Nou, dat in, in mijn tijd toen ik minister was... Uh, was er in, in, in dat kabinet Balken en de Twee een soort nou ja, stilzwijgende afspraak... dat uh, ik als minister daar in de eerste plaats veel kon doen. Ja. Maar ja, als het om defensie ging of buitenlands beleid... Ja, dan moest ik natuurlijk weer met collega's. Als het om de schuldsanering ging, dan moest ik naar de collega van Financiën. Ja. Dat is nu, en daarom omdat ik zelf natuurlijk kennis had bij deze coalitie... Ik mag wel zeggen dat ik daar een deel van de pen heb vastgehouden, hebben we ook gezegd. deze staatssecretaris moet veel meer doorzettingsmacht krijgen. Ja. Om te voorkomen dat ieder ministerie zich ermee gaat bemoeien. Want Had het bedenken, had er dan een minister van gemaakt? Nou ja, dat, dat is. Uh, ik, ik wist uit mijn tijd dat de status van minister zeer gewaardeerd werd. Maar je moet kijken of status belangrijk is. of dat effectiviteit van een bestuurder de doorslag geeft. En een staatssecretaris en, is effectiever dan een minister? Nou, deze staatssecretaris heeft er gewoon alle tijd voor. Want die heeft naast deze portefeuille nog een paar dingen. als de Rijksdienst en, en nog wat zaken. Hmm. Maar als minister Orlongeren het erbij had gehad. naast wonen en. en maar je heel had ook twee ministers op dat departement kunnen hebben, toch? Dat is in die tijd gekund. ook zo. Ja, ja maar dus, dus wat. Wat ik maar wil zeggen is een staatssecretaris is, is, is ook gewoon een politiek bestuurder. En het ja. feit dat Knops er uh, alle tijd voor kan, kan pakken is denk ik belangrijker dan... Ja. en dat zag je bij Plasterk de vorige. Ja. ja, die moest het bij naast een portefeuille van dat hele ministerie doen. En dan, dan, dan, ja, dan verzaakt het nog wel eens. Ik geloof niet dat u de indruk had dat meneer Plasterk het destijds zo druk had. Nee, nou ja, laten we, laten we niet natrappen richting het verleden. We Laten we gewoon vanuit het heden kijken wat, wat er wel kan. Ja. Uh, maar het is waar, toen ik minister was, uh, had ik een overzichtelijke portefeuille. En kon ik hier dus veel aandacht aan besteden. Ik was er ook iedere maand in die ja. tijd. Omdat ja. we die hele bestuurlijke vernieuwing daar uh, moesten vormgeven. Ja. Zeg, um, waarom doen de Fransen het eigenlijk beter? Want die Fransen hebben daar ook eilanden in dat gebied. Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, uh, saint Bart's saint in, uh, in het Engels. Uh, om de hoek bij Sint-Maarten. Sodemieten. Nou, dat, dat, dat valt nog te bezien. Maar die hebben het gewoon een onderdeel van Frankrijk gemaakt. Daar ja. lopen gewoon Franse gendarmes. Daar, uh, Geen zelfs, enkel probleem, ook de, bij de bevolking niet. Die zijn er trots op. Ja, ja dat... dat maar wij hebben wat meer geluisterd naar de bevolking zelf daar. Dus die hebben ook in de periode 2004-2006 de kans gekregen... om zich uit te spreken wat de toekomst zou zijn. Het, het, het bijzondere is, u zei net, dat Sint-Eustatius had gekozen... voor juist de nauwe band bij Nederland. Het probleem was dat Sint-Eustatius het enige eiland... was wat eigenlijk in de Antillen wilde blijven. En ja. Ik kan me nog goed herinneren dat ik toen met de bestuurder sprak... en zei, dan heb ik wel een probleem, want de andere vijf zijn er dan niet meer. Dus dan ben je de Antil onder Lundrachter, en heb je een staatsschuld van 2 miljard. Ja. Is het probleem dat hele bestuurlijke vernieuwingssysteem niet geweest, meneer Pechtold? Nou, dat is bedoeld om... Uh, kijk, een kolonie beheersen, dat doen we niet meer. Uh, uh, wat Fransen zojuist zei, dat, dat postkoloniale, dat statuut... dat was eigenlijk de hele tweede helft van de 20e eeuw... Ja. dat was nog steeds een vorm van, van bestuur vanuit Nederland. Maar... Overigens in dat statuut staat, en dat is bij mijn weten ook overgenomen... in de nieuwe regeling, dat Nederland niet kan zeggen... wij nemen eigenstandig afscheid van die eilanden. Dat klopt, hè? Nee, want dat is, heeft allemaal te maken met de Verenigde Naties... en die kijken ook toe. Ik neem ook aan dat die de komende tijd, en deze dagen... Uh, nauwkeurig kijken, want het, is ook, het heeft ook te maken... met de zelfbeschikking van, van, van een volk, van, van, van mensen zelf. Ja. En gelukkig is de keus nu in die eilanden nog steeds... dat we het samen moeten doen, want je, je, je kan je ook niet voorstellen... hoe zo'n kleine gemeenschap zich kan verweren tegen... drugsmokkel, mensenhandel, uh, terrorisme en ga zo maar door. Nou ja, kan verweren. Het komt uit die gemeenschap ook voort... in een aantal gevallen. Ja, maar kijk, uh, we zijn... Ontzettend in, in dit gesprek ook is eigenlijk 100% de problematiek. Uh, we hebben daar wel zes, ik noem het wel eens stepping stones, uh, als Nederland. binnen uh, Noord, Zuid en, en Midden-Amerika. Voor Nederland heeft het ook voordelen. Toen Nederland uh, de zetel bij de Verenigde Naties voor de Veiligheidsraad wilde hebben. waren het de landen in het Koninkrijk, daar in de Cariben. die voor ons gezorgd hebben voor extra stemmen. Dat haalt niet de voorpagina's, dit helaas en overigens terecht wel. Yeah. Is het in alle eerlijkheid ook niet zo dat wij misschien meer dan andere landen... zoals Frankrijk worstelen met ons eigen koloniale verleden... en toch altijd met een beetje schaamrood op de kaken weer die kant op gaan... als wij weer moeten melden dat er iets niet goed gaat? Nou ja, daar moet je altijd... Uh, daar, daar moet je, vind ik wel, het gevoel voor hebben. Uh, laat ik eens een gek voorbeeld ne nemen. We waren op Bonaire als commissie. En er zijn zoveel kansen voor landbouw daar. Ja. En we vroegen daar waarom willen jongeren niet gewoon hier... Uh, de teelt van spinazie kan daar prima... Uh, tal van zaken die zelfvoorzienend zouden kunnen zijn. Ja. En toen stonden we op een terrein waar je uitzicht had op een landhuis. En ik kan me goed voorstellen dat voor mensen... waarvan de ouders nog als slaaf op diezelfde plantage werkten... dat het werken op het land emotioneel beladen is. Dat kan je geen generaties volhouden. Maar als blanke ja. moet je daar ook niet eventjes al te makkelijk overheen walsen. Uh, meneer Pechtold, uh, zojuist komt Dorald Megens hier binnen... die aan het rommelen is met een koptelefoon. Maar dat betekent over het algemeen dat hij iets belangwekkends... en iets nieuwswaardigs heeft te melden. We gaan even naar hem luisteren. Ik kan alleen melden, meer hebben we nog niet van... maar dat Marleen Bart, PvdA-senator in de Eerste Kamer... besloten heeft om zich terug te trekken. Ik heb hier een uitgebreide verklaring van haar. Het voert te ver om dat allemaal voor te lezen. Maar ze schrijft onder meer dat ze het zeer betreurt... dat er over haar afwezigheid zoveel beroering is ontstaan. Ze was op vakantie naar de Malediven, terwijl ze wist dat die belangrijke orgaandonorwet... behandeld werd in de Eerste Kamer. Daarover ontstond beroering, ook onder PvdA-leden. Ja. Uh, Afgetreden dus als fractievoorzitter blijft ze wel lid van de Eerste Kamer de Kamer of stopt ze daar ook mee? Kan ik op dit moment, uh, weet ik niet. Uh, ik weet alleen dat ze terugtreedt als uh, senator. Dankjewel Dorald. Alsjeblieft. Later meer. Nou meneer Pechtold, uh, zij is daar overigens op de Malediven met uw partijgenoot Hoekema, Ook in opspraak gekomen als burgemeester van Wassenaar met name toen hij daar uh, moest vertrekken wegens een regeling. Zou hij uh, met zijn visie op het openbaar bestuur eigenlijk geschikt zijn om het bestuur van die eilanden op zich te nemen of niet? Nou, Ik geloof dat Jan uh, Hoekema inmiddels de pensioengerechte de leeftijd bijna benaderd heeft. Uh, nee, ik vind het heel verstandig dat Raymond Knops heeft gekeken naar mensen met binding uh, op de eilanden. Dus Mike Franco uh, is de oud-Statenvoorzitter op Curaçao. Ik ken hem goed. Uh, dus het is ook niet dat, uh, uh, uh, laat maar zeggen weer... witte Nederlanders daar het bestuur over nemen. Het zijn ook mensen uit uh, de eigen uh, Antilliaanse gemeenschap... die daar nu uh, de helpende hand gaan uitsteken. Juist. Goed. Uh, ah, we hebben telefoon. En dat betekent meestal Dries Roelfink. Dries, goedemorgen. Bonjour, Sven, goedemorgen man. Je zou toch in een vliegtuig zitten? Ik zou in een vliegtuig zitten, ik ben er inmiddels uit. Ik loop hier in de aankomsthal van uh, Turijn. Ik ga vanavond hier een optreden verzorgen voor duizend Nederlandse studenten. Die hebben een feest vanavond en uh, daar hebben ze mij voor over laten komen. En die vroegen mij gisteren ook nog: komt Sven nog mee? Want ze zoeken nog een, uh, een presentator die mij uh, goed kan aankondigen. Maar dat gaat niet meer lukken, denk ik, hè? Nee, dat gaat niet meer lukken, ben ik bang, nee. Trouwens, toen ik nee, studeerde, had ik niet geld om jou over te komen laten vliegen. Maar goed, dat is weer een <lacht> ander verhaal. <lacht> maar toen merkte ze, ik ben heel eerlijk... toen merkte ze dat Alexander Pechtold bij jou te gast was. En toen zeiden ze, die moeten we eigenlijk hebben. Toen weet jij eigenlijk tweede keus wen, Want Pechtold dat was een geweldige feilingmeester geweest, zeiden ze. Ja. En dat is natuurlijk de partij voor het onderwijs en voor de studenten. En nou is eigenlijk de vraag, kan meneer Pechtold om 12 uur vannacht nog hier in Turijn zijn? Ik ga het er meteen vragen. Ja. Veel plezier bij het optreden daar, Dries. Dankjewel. Meneer Pechtot, redt u het nog? Nou, nu niet, maar een volgende keer... ach, het is weer eens een verbreding van je carrière. En de, je Roelfink begon met Bongiorno, maar gezien het onderwerp... zou ik dan toch met Bombini willen beginnen. Ja, nou ja, van het strand naar de sneeuw, zal ik maar zeggen. Overigens, als studenten geld hebben om Dries Roofing te laten invliegen... en ze zitten met duizend man daar in de sneeuw... is er dan nog iets te zeggen over de studiebeurs en de studiefinanciering? Zullen we, zullen we elkaar ach. eens wat meer ruimte geven? En niet allemaal zo ongelooflijk kritisch. Ik, studenten uh, zullen er waarschijnlijk erg voor sparen om zo'n uh, zo vakantie te hebben. Uh, <lacht> <lacht> Laten we elkaar iets minder afrekenen. Goed. Uh, terug naar het onderwerp. Uh, want, uh, als gezegd, er zijn uh, veel problemen geweest in de verhoudingen tussen Nederland en, uh, en uh, de voormalige Antillen, zal ik maar zeggen. Wat tegenwoordig dus de overzeese gebiedsdelen uit het Koninkrijk heet. Wanneer zijn die problemen nou eindelijk eens een keer zo goed als verdwenen? Nooit, net zoals in Nederland dat nooit is. Uh, besturen is altijd weer zorgen dat we met z'n allen een stap verder komen. Dat is vaak langs ingewikkelde compromissen. Politiek lijkt altijd uh, in de beeldvorming zwart-wit. Ons werk is voor 80% redelijk saai. En Nederland is nou eenmaal een land waarin je moet samenwerken. Er is heel veel aandacht altijd voor de problemen. En terecht hoor. En zeker als, het, als, het, als politici gecontroleerd moeten worden, doe dat vooral. Maar de meeste Nederlanders willen gewoon... dat, dat politici samenwerken tot resultaat komen. Uh, zoals Diederik Samson altijd zei... de gruwelijke schoonheid van het compromis... Juist. Ik vind dat echt een van de mooiste uitdrukkingen van de afgelopen jaren. Met andere woorden, politici moeten een keer een beetje positiever zijn. Journalisten ook. Uh, nou, en... niet positiever, maar kijk nou toch... Meer als je... samenwerken. Nou ja, kijk toch eens even op wat voor een prachtige plek op deze aarde. Los van dat de zon schijnt. Maar we hebben het op zoveel plekken zo goed. Ja. Er kijken zoveel mensen jaloers naar ons. Ik had gisteren de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra... vanuit de Verenigde Staten op de koffie... Als je... Die, die kijkt zelfs naar he, ons systeem van polderen, daar wil die alles van weten. Want ja, twee partijen die tegenover elkaar staan, zoals daar het geval is en elkaar geen licht in de ogen gunnen. Het elke keer laten aankomen op een soort clash waar de hele overheid lijkt stil te liggen en salaris niet kunnen worden uitbetaald. Ja, die kijken echt nog met veel respect hoe we het hier doen hoor. Ja geldt dat ook voor mevrouw Orlongerden en uh, Thierry Baudet? Nou ja, kijk, dat is een discussie over een heel belangrijk onderwerp. Artikel 1 van de grondwet. Ja. Baudet kennen we nu vooral van het pianospelen, de verkleedpartijen... En, en, en dat hij Latijn spreekt. Ja. Uh, maar ondertussen, wat hij zegt, en daar heb ik geen vertaling voor nodig... zit heel zwaar in discriminatiebeginsel, wat we niet willen hebben, ja. op, op ras. En daar en zit dus dat, dat... geen samenwerking in? Nou, daar moet je dus iemand volledig op doorvragen. En ja. hij, hij loopt erbij weg. En terecht dat een minister die verantwoordelijk is voor de grondwet... Ja. dan in een prachtige lezing aangeeft dat dat iets kostbaars is. Kabinetsstandpunt of niet? Uh, als een minister spreekt is hij altijd minister. Uh, ook s'nachts als ze slaapt is ze minister. Zelfs het snurken is namens het kabinet. Goed, dat is een mooie afsluiter. Hartelijk dank, meneer Pechtold, vanuit Den Haag. Morgen een nieuwe 1 op 1. Om half 11. Hier nu Willemijn. Hi, Sven. Ik ben jarenlangs nachts opgestaan om uilengeluiden geluiden te maken... die dan altijd werden beantwoord en uh, door mij een logboek opgetekend... met de bedoeling er een uh, wetenschappelijk boek over te schrijven. Totdat mijn buurman laatst vertelde dat hij precies hetzelfde deed. Vertel. KRO en CRV. NTO Radio 1. Apothekers mogen geneesmiddelen maken.